in de komende tijd voor Zandvoort. Maar inmiddels aangesloten... aangeschoven. Ja. <laughs> Af en toe zou je toch even vergissen... in al die werkwoorden. Aangeschoven is Marcel Loor. Leuk. Leur. Leur. Twee punten. Dan had er een omlaut even. Uh, ja, ja, sorry. Uh, hij is de nieuwe eigenaar van Strand Pavillon En vorige week was de vorige eigenaar en nog die het een en ander heeft verteld. Maar wij zijn heel erg benieuwd naar deze meneer. Zijn achtergronden. Zijn plannen. En vertelt u maar. Vertelt u maar. Ja, waar zou ik beginnen? Ik zal beginnen met... Uh... Dat ik een jaar geleden uh, geattendeerd werd op uh, het mogelijk te koop komen van Club Nautiek. En we uh, uh, hebben lange en uh, diepe onderhandelingen gevoerd.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 Uh, wat zijn uw plannen met Nautiek? Nou, wat, wat, uh, er zijn natuurlijk twee uh, prominente ex-eigenaren die, die echt het gezicht van de zaak waren. Dus dat zal uh, best ook wel een, uh, een, een uitdaging zijn om dat uh, in te gaan vullen. Het is wel zo dat uh, beide heren blijven betrokken, zijn eigenlijk gewoon uh, ambassadeur van Nautiek omdat ze natuurlijk een uh, lokaal netwerk hebben en uh, zeer goed ingeburgd zijn in Zandvoort. Dus ze blijven erbij betrokken.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 veranderen misschien uh, ja, we zullen misschien in het interieur een, in een kussentje daar maar er zijn geen uh, ingrijpende verbouwingen of veranderingen uh, ook qua, qua aanbod van, van, van eten en drinken nou, dat het... wat ik nu toe zie je natuurlijk uh, een, een menukaart is altijd uh, seizoensonderhevig en zal altijd blijven veranderen maar uh, keukenbrigade is van uh, echt topkwaliteit. Ja. Uh, ja, die, die, die, die doen het echt heel goed en uh, ik ben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 Ja. Spannend hè? Ja, het is, het is, het is uitdagend, Het is leuk. Ja. En ja, dat verdeel ja. over de, een viertal paviljoens is er nu niet niks. Laat het wel wezen, als je het al drie in Zeeland hebt en er nog één in Zandvoort. Ja, ja dus zeker niet niks, maar uh, ik ben heel erg van uh, organisatie en structuur. Ja. En uh, dat, dat moet ik zeggen dat ontbreekt nog wel eens uh, in de horeca. En uh, dat. Uh, ja.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 Ja. Het, het gaat goed. Het is inmiddels aangeschoven. Ja, het duurt wat langer bij mij. Ja. Komt wel. Hij zit er inmiddels. Oké. Okay. goedemorgen. goedemorgen. We hebben al uh, uh, vanmorgen al voordat uh, we het programma gingen vertellen, al het nodige erover gezegd.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 Dinsdagmorgen de, de, de, de, kreeg ik een mailtje van Hugo Bruno Bouwberg-Wilson. En die vertelde dat Carlos was zware. Hij is een vork dat. Ja. Nou ja, het verloop weet je verder. Hij heeft ja. het leven gehouden, maar donderdagmiddag om 1 uur is hij, is hij gestorven. Ja. In eerste instantie was natuurlijk de oudere partij uh, degene die uh, het, het, het even twee maanden moest overnemen. Dat is te overzien. Maar er is nu een andere situatie ontstaan. En ik neem aan dat jullie daar binnenkort uh, de koppen ja, voor bij elkaar steken. Gaan we hadden maandag zeker even. Want we wilden eerst even afwachten wanneer de begrafenis is. Nou, als je, zoals je hebt gelezen, die is aanstaande vrijdag om 12 uur hier in de Zandvoort. Dus ja. dat weten we nu. Maanden morgen gaan we dus met de fractievergadering over hoe we het moeten oplossen. Het zal ja. moeilijk zijn om Karren te vervangen, want. Uh, hier indruk gemaakt op leilen en zeilen van de ouderspartij. Ja, het was een zeer enthousiaste en gedreven man. Hij was ook voorzitter van het genootschap Oud-Zandvoort. Ook daar ook het genootschap gaat hem missen, deze gedreven voorzitter. Ja, het is, het is niet anders. Het is, het is naar dit soort berichten. Um, nou, ik denk dat we misschien over een poosje nog eens even moeten vragen... of uh, je, iemand van jullie nog eens even wil aanschuiven. Of ja. Kijken hoe... Uh, ja. Dan krijg je... Wie wordt uh, zijn opvolger inderdaad? Ja. Dat wordt een groot probleem. Ja, dat is inderdaad een probleem. Er stonden ja. genoeg mensen op de lijst, maar daarin, Cohen heeft dus die eerste ja. rechten om. Uh, in maar toe goed, te dat trekken. is een kwestie van goed overleg. Daar ja, elkaar. ik ja. Hopen komen we daaruit. Okay. Dat is al je toch ze wel vanuit dat jullie dat, uh, dat dat gaat lukken. Nou, het, het wordt moeilijk. Want hij is natuurlijk een moeizaam vertrokken voor. Absoluut. Uh, ja. En hoe, hoe het college erover. Ja, die hebben niks over verteld, want hij heeft echt nee. recht op die plek. Ja. Ja. Ja. Maar, maar zijn er signalen dan dat hij dat eventueel zou willen? Nou, we of? hebben natuurlijk hij heeft ook geen contact met ons nee. genomen. Daarom als hij Belt, dan, dan, dan komen we altijd op een gesprek en dan hebben we wel wat hij wil. En dan wachten we af. Nee. Goed zo. Nou, dankjewel voor uh, het feit dat je dat even met ons wilde delen en namens de oudere partij Zandvoort ja. die wij ook uh, veel sterkte wensen. Ja. Sorry dat ik een beetje aardbechtig overkom maar dan komt we de wind tegen. Het is en je ja. kent een schoemobiel van waar die gaat zo hard. Nee. Het gaat al. <laughs> ja, goed, ik ben het gaat heel meer. hard. Oké, okay. ja. dankjewel ja. Okay. nogmaals. En uh, wij gaan door met onze volgende gast. Ja, ja we gaan door inderdaad met muziek. Ja. En dan wachten we even op de volgende gast.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 Dat uh, gaat vanaf dit jaar Strand of Fosfor heten. Vandaar dat wij ja. elkaar zaten aan te kijken en zeiden: Fosfor, weet no, jij waar dat op. is? Nee, dat ja, nee, klopt. Brandbare stof, maar wat is die hielderant? Brandbare handen. stof, ja, nee. Ik ben op die naam gekomen uh, met mijn compagnon uh, door de, de zeevonk. De lichtgevende ja. zeeën. Soms, als het uh, een periode warm weer is, dat de ogen licht geven. Dat is fosforiserend. Dat is fosforiserend. Ja. En uh, ik vond zeevonk een beetje een truttige naam. En fosfor vond ik wel uh, eigenlijk goed bekken. Ja. Dus uh, vandaar dat ik op die naam ben gekomen. En, uh,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 ik ben nog niet helemaal op de hoogte wat het allemaal gaat inhouden. maar ik, wat ik net vraag aan je, wat is nee, de visie? Ik, ik heb uh, afgelopen <laughs> week een oriënterend gesprek met hem gehad. Ja. En ik, uh, volgende week uh, zit ik er weer uh, ook met. Uh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 op ben zijn de tijd uh, zal dat allemaal duidelijk uh, worden hoe dat gaat gebeuren en of het, of het gaat gebeuren. Uh, je zult er zelf weinig uh, last van hebben of.. Had, nee. Geloof ik, een, een telefoon af. klinkt als een kerk, maar het is een telefoon. Nee, ik denk dat het de, de klokjes uit de staat waren. Of uit de Grote Houtstaat. Van de toenmalige zilverwinkel Siebels. Um, ja, je hebt er waarschijnlijk inderdaad weinig mee te maken. Omdat je helemaal om de zuid zit. En, ja. het, en, en, en, en die entree die gaat veranderen vanaf het station. Althans, ja. dat is wat ik gezien heb. Ja, en daarin is mijn rol denk ik ook wel, wel, wel grappig. Um, dat ik eigenlijk overal helemaal buiten sta. Ik heb eigenlijk natuurlijk helemaal niets te maken met, uh, met het dorp.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 de hoogte ben. Ja. Uh, is Horeca Nederland daarbij betrokken in, ja. in welke zin gezellig uh, gesprekspartner voor de gemeente? Ja, voor wij zijn, dat uh, zijn divisie. Gesprekspartner met de uh, afgelopen week met de liancen gezeten en dus met uh, met de kwartiermaker daarvoor uh, Pascal Timmermans. En hij, ja, uh, want hij is degene die dat uh, nu moet ja. min of meer moet gaan.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 met de ondernemers dan verder ook. En hij natuurlijk, logischerwijs ook. Maar ik zal daarin ondersteunen. Zitten jullie als um, horeca mensen op één lijn? Ehm, um, dat is Wat Bedoel je dan specifiek? Op? Ja. ja. Um, ik denk op zich dat we allemaal op één lijn zitten. We zitten hier natuurlijk om een uh, zo gastvrij mogelijk dorp te zijn. voor zowel de inwoners als onze gasten. Mm. En wat dat betreft moeten de neus aan één kant op staan. Merk wel dat er natuurlijk ja, dat er een beetje twee eilanden zijn ontstaan. waarbij het strand één eiland is en het dorp. En er is redelijk weinig uh, ja, menging daarin. Mm, uh, je bespeurt eigenlijk enige frictie, begrijp ik.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 we gaan een nog eens even horen ja. hoe dingen gaan en lopen. En en de situatie uh, Ja, het is uh, okay. inderdaad de belangen voor de, de, de bezoeker eigenlijk. Die, die, dat die een keertje voorop gaan staan. Ja. Het geld ja. verdienen is belangrijk, maar de gastvrijheid is nog belangrijker. Ja. Dan. En dan komt het uh, Kom, kon, kon de rest wel goed. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Jullie bedankt. Succes. Ja. Wij gaan er even uit voor muziek. Ja.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 Nou ja, Annette Westerburger. Ik woon 30 van de 31 jaar al in Zandvoort. Dus ik ben vrij bekend inmiddels. Moeder van twee kinderen. Zo ben ik daar ook eigenlijk ingerold om taarten te gaan maken. Ja, dat heeft de connectie met de kinderen? Ja, ja. Oh. Ja. Ooit één taart besteld die niet naar mijn zin was. En ik dacht, nou dan ga ik het zelf wel doen. Kan ik beter? Ja, ja, ja. Dat is wat ik doe. Oh, dat kan ik ook wel. En dan ga ik het proberen. Ja. En dat lukte dus? Dat lukte heel redelijk, ja. Ja, ik was heel tevreden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 je hebt open huis? Ja, klopt. Ik heb uh, via uh, nou ja, internet vooral. En uh, nou ja, natuurlijk mijn eigen kringen. Iedereen aangesproken. Kom gezellig eens kijken. Wandel eens binnen. Kijken hoe het eruit ziet. Uh, Want dat is de bedoeling. Precies. Gewoon. Laat je gewoon eens enthousiast maken uh, daardoor. Ja. Dus kijken hoe de ruimte eruit ziet. Juist. Kijken welke workshops er mogelijk ja, zijn. Ja, ik heb het zo gezellig ja. mogelijk gemaakt. Ik heb uh, vreselijk veel cakejes gebakken. Koeken gebakken. Dat staat allemaal klaar. Dus gewoon een keertje Mensen kunnen kijken. Mensen ook uh, ter plekke nog even iets klein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 Ja, het, is, het is fantastisch als je ziet wat daar allemaal gefabriceerd wordt. Echt waar, hulde. Dank u. Maar ik zag... In, in, ja, ga ja, even kijken, ik, ik, Ja, ik ga het zeker doen. Ik heb het nog niet gezien. Je hm. hebt ook tijd over... Oh, ja, ik heb tijd zat. Joh. <laughs> Jij kunt makkelijk zo'n leuke workshop ja, doen, ja, ja. <laughs> het, het is echt te gek. Um,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 Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in amsterdam Geuzenveld was een vrouw van 60 jaar. Ze werd onder vuur genomen toen ze op haar balkon stond. Ze was geen bekende van de politie. De vrouw werd onder vuur genomen met een geweer, mogelijk met een automatisch wapen. Her en der sneuvelde ruiten en raakte auto's beschadigd. Later werd in Amsterdam-Ostdorp een uitgebrande auto gevonden. De politie gaat ervan uit dat er een verband is met de beschieting. In Parijs is vannacht een politieagenten gewond geraakt toen ze werd aangereden door een auto. Volgens Franse media lijkt er sprake van opzet. De auto reed bij het presidentiële paleis tegen het verkeer in en raakte de agenten. De vier inzittenden sloegen op de vlucht, twee van hen zijn gepakt. De bestuurder had gedronken. De aangereden agenten ligt in het ziekenhuis. Het is onbekend of het incident te maken had met de aanslagen van vorige week. De nieuwste uitgave van Charlie Hebdo was ook vanochtend op veel plaatsen in Frankrijk snel uitverkocht. Vanochtend lag de tweede oplage in de winkel. Er worden vijf miljoen exemplaren gedrukt en dat kan niet in één keer. Het blad is nog niet in Nederland te koop. De uitgever zegt dat het weekblad niet is geleverd. Er waren 500 exemplaren besteld, die zouden vandaag te koop zijn. Het is nog niet bekend wat er mis is gegaan. Albert Heijn-topman Sander van der Laan stapt op. Hij vertrekt per 1 februari. Hij wordt opgevolgd door Wouter Kolk, die nu al bij het bedrijf werkt. Aholt heeft een goed jaar achter de rug... dat een netto-omzetstijging van een half procent vergeleken bij 2013. De netto-omzet van het bedrijf was 32,8 miljard. Vooral de online services van Albert Heijn en Bol.com deden het goed. Het weer: regen en veel wind aan zee en rond het ijsselmeer is die wind stormachtig langs de noord.